Het energiebedrijf Energy Resources Holding wil een nieuwe kerncentrale bouwen. Het bedrijf heeft dat aan het ministerie van VROM laten weten. Energy Resources Holding is in handen van een aantal provincies en gemeenten, de voormalige aandeelhouders van energiebedrijf Essent. Het bedrijf vindt dat kernenergie past bij de huidige energiemarkt. Binnenkort start de procedure om een vergunning te krijgen. De nieuwe kerncentrale moet bij de bestaande centrale in Borselen komen en in 2019 klaar zijn. Het aantal files neemt langzaam af, maar het is nog steeds druk op de snelwegen. De ANWB adviseert mensen pas over een uur de weg op te gaan, opdat het dan het ergste voorbij zal zijn. Op de hoogtepunt stond er een 712 kilometer file, en daarmee was het de drukste ochtendsplits van het jaar. De extreme drukte had vooral te maken met het slechte weer. In de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant, liep het verkeer op veel plaatsen door de regen vast. Dat kwam volgens de ANWB onder meer doordat automobilisten extra afstand hielden. Australië heeft voor het eerst in 70 jaar een coalitieregering. Premier Julia Gillard van Labour heeft dankzij de steun van twee onafhankelijke parlementsleden een meerderheid in het parlement. Labour behaalde bij de verkiezingen van een paar weken geleden net zoveel stemmen als het blok van de oppositie. Omdat Gillard's partij iets meer stemmen kreeg, mocht ze een regering vormen. Veel Australiërs vinden dat de coalitie door de nipte meerderheid van twee zetels erg kwetsbaar is. De advocaat van de Nederlands-Iraanse Zara Barami is in Teheran gearresteerd, dat meldt het Iraanse radiostation Zamané, dat in Amsterdam is gevestigd. De vrouwelijke advocaat wordt beschuldigd van staatsondermijnende activiteiten en propaganda tegen de regering. De Nederlands-Iraanse Barami zit op verdenking van dezelfde activiteiten in de gevangenis. Het weer: bewolkt en regenachtig, het wordt 17 graden. In het noordwesten staat een krachtige tot harde zuidoostelijke wind, in de rest van het land is de wind matig tot vrij krachtig. Vanmiddag en vanavond wordt het van het Zuidwesten uit droger en klaart het wat op. Dit was het.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 The wings of time it seems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 Think about those times that we didn't need Ups and downs, just to come around And not. I, I was thinking about those times That we made friends And just by shaking hands up I would thinking about those times, man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 I don't know and you always think so to give it a go, go. Might be just what my hands like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 Uh, is achter een boom geplaatst en is deze bovendien geknakt. Verkeersongevallenanalyse van de politie is te plaatse gekomen om de sporen veilig te stellen. En verkeer vanuit Pinningsfeer moest tijdelijk een andere weg richting Haarlem zoeken. Al dus het uh, bericht zoals dat uh, uh, hier uh, vermeld wordt op de AB radio website. Uh, dus dat bracht de, de tijd alweer op acht minuten over half vijf.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 is dat Celine Cairo, dus die je al eerder in deze uitzending al met Hello of Memory Hotel... of Hello Memory was het, met een EP gaat komen. En dat gebeurt op 8 september, zal die presentatie plaatsvinden. Mensen die nog daar naartoe willen, die kunnen daar nog heen. Je kunt een kaartje kopen of reserveren. Maar dat moet je dan wel even doen op de website van Paradiso. www.paradiso.nl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 I hope that someone can take it